Mooi. heb je stil zit, klaar voor de arts, zie je de kiks. Verslaven net als op aan de heren zit De klok tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik me gapen De zon breekt door, af te mijn toekomst Zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht wachten in mijn bed M'n hoofd vol met gedachten, de tijd langs Slapeloze de ik langs en door Slaapeloze nachten, de zon breekt langs door Wat ik kan worden. De zon breekt door, de sterren uit de lucht dat is ons decor. Planning van morgen, doe we nog steeds voor wat ik kan worden. wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen rechts gesloten. Denk er als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Nee, slapeloze nachten.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 Me. I need you now I am yours forever, it's forever I love it.